Uur. Bart met het NWS-journaal. Musea en theaters vragen de overheid meer geld om hun sectoren te redden. Het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector is onvoldoende, zeggen ze. Vooral omdat die steun bijna helemaal gaat naar instellingen die door het Rijk worden gesubsidieerd. Lokale musea en theaters hebben er weinig aan. Zo dreigt een derde van de theaters en concertzalen al voor het najaar failliet te gaan... Ook als ze weer open mogen lopen ze nog veel inkomsten mis als bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden. Er komen reservepakketten met mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor mensen die hulp bieden aan coronapatiënten, heeft minister Van Rijn besloten. De pakketten zijn bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp bieden of eten brengen bij coronapatiënten die thuis zitten. Ook als er alleen sprake is van een vermoeilijke besmetting. Naast mondkapjes gaat het om isolatiejassen, brillen en handschoenen. De beschermingsmiddelen worden verdeeld door het landelijk consortium hulpmiddelen. Een bedrijf uit Apeldoorn heeft ruim 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatesten verkocht, schrijft Trouw. Het biotechnologiebedrijf zegt dat de sneltest in 10 minuten aangeeft of iemand besmet is geweest met corona. Volgens de eigenaar met een betrouwbaarheid van 90 procent. Maar uit twee onafhankelijke studies blijkt volgens Trouw dat de kans op een verkeerde uitslag erg groot is. De Duitse voetbalcompetitie kan worden hervat... maar dan moeten alle spelers en begeleiders eerst twee weken in quarantaine. Staat in het voorstel van de Duitse regering waarover vanmiddag wordt gepraat. Als datum wordt 22 mei genoemd. Volgens de Duitse Voetbalbond is het belangrijk om de Bundesliga uit te spelen... omdat veel clubs in geldnood zitten. Door de competitie te beginnen, al is het zonder publiek... krijgen ze in ieder geval weer televisiegelden binnen. Het weer, veel zon vandaag, 16 tot 19 graden... Vanmiddag kan het door de wind van zee in het westen wel iets afkoelen. Dit was het NWS journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooije van de ANWB. De A10 Noord richting de A10 West is nog steeds dicht tussen Zeeburg en Lansmeer En dat blijft voorlopig zo. Omrijden kan voorlopig via de A10 Zuid. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Oh uh -huh.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 Zegt hun grijze hoofd en dan. De... Gaatse John Crusoe. Een goedemorgen, luisteraars bij Radio ZFM. De zoveelste uitzending alweer in het coronatijdperk. Ik heb vanochtend weer een aantal gevarieerde muziekjes voor u klaarstaan, afgewisseld met actualiteiten. Rond half elf praten we weer met Jelmer, die ons de laatste nieuwtjes van Zandvoort en de regio met ons gaat delen. En natuurlijk in het tweede uur bel ik met Ben Zonneveld... om te kijken aan wie hij vandaag de groeten gaat doen. Mijn naam is Jaap Vunnekotter En ik ga nu voor u draaien een echte mooie gouden ouwe van Simply Red. If you don't know me by now.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 I trust in you As long as we've been together It should be so easy to do If you don't know me by now. Nou, het was een mooie dag gisteren... ondanks alle rare beperkingen hier in Zandvoort. Toch volop te doen met de herdenking in de ochtend... in aanwezigheid van de burgemeester. ZFM TV was erbij. Uh, en naderhand, uh, s'avonds, uh, denk ik dat velen van u ook uh, gekeken zullen hebben... naar het uh, concert vanuit Carré. Jammer genoeg dit jaar niet op de Amstel... Maar ik vond toch dat er een uh, mooie draai aan was gegeven in de foyer van Theater Carré. Uh, weer wat Nederlands. Zoals u weet, uh, in deze dagen draaien we heel veel Nederlands op deze zender en ook op andere zenders. Om op die manier het Nederlandse product via de Buma toch te steunen. Uh, wat er nu klaar staat uh, is van Han de Boy.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 Se van abriendo caminos, como a través de la selva. Se van abriendo caminos, así también en la vida. Se va labrando el destino, así también en la vida. Se va En dat waren de heerlijke Caribisch-Zuid-Amerikaanse klanken... van Gloria Estefan met het nummer Abriendo Puertas. Oftewel, gooi de deuren open. U kent natuurlijk allemaal het nummer My Way. Maar niet iedereen weet dat My Way eigenlijk een cover is. Een cover van het Franse nummer, nummer Comme d'habitude. En gezongen in de tijd door Claude François al, uh, al in 1967... Het was Paul Enka, de bekende muzikale Canadees, die een nieuwe tekst schreef op dat nummer in het Engels. En stelde toen voor aan Frank Sinatra om dat te zingen. En zo was een evergreen geboren en My Way werd het grootste succes ooit voor Frank Sinatra in zijn hele rijke carrière. De originele composer Claude François is inmiddels overleden, net zoals Frank, maar... Aan auteursrechten verdiende de erfgenamen van Claude François jaarlijks nog maar steeds 750.000 euro. Ieder jaar weer op de bankrekening erbij. Wij gaan luisteren naar het origineel in een uitvoering van Michel Sardou. Comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule Tu ne te réveilles pas.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 la journée je vais jouer... Puis, le jour s'en ira Moi, je reviendrai Comme d'habitude Toi, tu seras sorti Et pas encore rentré Comme d'habitude Tout seul, j'irai me coucher Dans ce grand lit Comme d'habitude Mais là je le cacherai Comme d'habitude comme d'habitude dat was Michel Sardou, comme d'habitude, of zoals wij het ook kennen. My Way. Nu we toch met uh, dit soort hele bekende melodieën bezig zijn heb ik hier nog eentje klaarstaan. Uit die beroemde film The Bodyguard gaan we luisteren naar Whitney Houston met I Will Always Love You. If I, should stay, I would own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 van wie we natuurlijk ook houden is onze eigen nieuwsbodyguard, Jelmer. Die altijd weer uh, de nodige nieuwtjes uh, weet op te sporen. Goedemorgen Jelmer. Goedemorgen, hallo. Wat ja, heb bodyguard. je voor ons vandaag in petto? Uh, ja, uh, twee itempjes, ja drie ongeveer. Uh, om te beginnen, uh, vanavond natuurlijk weer een persconferentie. En uh, volgens diverse bronnen zou premier Rutte vanavond in die persconferentie bekendmaken dat uh, horeca waarschijnlijk vanaf 1 juni weer uh, gefaseerd open kunnen gaan. Uh, het zou dan gaan om uh, de terrassen. Koninklijke Horeca Nederland heeft vooruitlopend op dit besluit uh, al gereageerd en vindt het uh, vooral te laat en te weinig. Naast de versoepelingen in de horeca verwacht men dat de premier ook bekendmaakt ...dat er voor bepaalde contactberoepen zoals kappers en nagelstudio's meer mogelijk gaat worden. Wat betreft de horeca gaat men ervan uit dat alleen de terrassen vanaf 1 juni weer open kunnen gaan. Volgens Dirk Beljaerts van Koninklijke Horeca Nederland, die het besluit met spanning afwacht... ...zou het slechts een pleister op de wonden zijn. Hij hoopt dan ook dat de horeca op 20 mei alweer open mogen... Dirk Beljaard zegt namens de horeca dat zij hun verantwoordelijkheid en maatregelen zullen treffen om de gezondheid van de mensen te kunnen waarborgen. Uh, ja, de, Vanavond weten we dus meer. Vanaf 7 uur uh, te volgen op NPO 1 en RTL 4, de persconferentie van de premier. Dus er zal ook voor veel mensen in Zandvoort veel horeca uh, zal een spannende avond worden wat er wordt besloten. Absoluut met je eens. Ik denk dat uh, de ondernemers hier, zowel in het dorp als op het strand, staan te trappelen om weer in actie te komen. Ja, zeker. Ja, zeker op de strandtent, hè? Want die zijn natuurlijk eigenlijk alleen uh, in de zomer open. Exact. Dus, uh, en die moeten het dan verdienen. En ze hebben nu al, ja. zeker met dit mooie weer van de afgelopen weken, hadden ze het top omzetten kunnen draaien. En nu staat de kassa helemaal stil. Dus laten we hopen dat ze inderdaad zo snel mogelijk weer open kunnen. Zeker. Nou, vanavond dat dus. Uh, maar gisteren was het natuurlijk uh, bevrijdingsdag. Een compleet andere dan alle, alle, uh, alle andere vieringen van de voorgaande jaren natuurlijk. Geen feesten en ook geen uh, live concerten met het publiek. Maar wel mensen door heel Nederland die de vlag uithingen Ter ere aan de 75 jaar vrijheid. En ook online was er genoeg te beleven nog vanuit huis. Zo waren er verschillende programma's op televisie. Met muziek en ook uh, films over de oorlog kwamen natuurlijk weer voorbij op de verschillende zenders. Maar ook ZFM heeft een uh, speciaal programma gemaakt dat in de teken staat van 4 en 5 mei. En op 5 mei is er om uh, tien uur in de ochtend een kort uh, programma uitgezonden met de burgemeester uh, Molenburg en Veteranen. En Ben Zonneveld praat in dit programma met de burgemeester over de bevrijding van Zandvoort. Gevolgd door een speech van uh, de burgemeester. Uh, dit en ook de uitzending van 4 mei is terug te vinden op ons eigen YouTube kanaal ZFM TV. En je kunt, ook, uh, je kunt het ook vinden op onze Facebook pagina. Als u dat nog wil terugkijken. Als u dat misschien heeft gemist. Nou het is een erg leuke uitzending geworden. Dus het is uh, zeker aan te raden dat. Ben ik helemaal met je eens. Ik heb hem ook gezien. En uh, het is echt een heel mooie uitzending. De diverse onderdelen. Zowel van 4 als van 5 mei. En ik ben het met je eens. Absolute absoluut aanrader om dat... Of voor de eerste keer te kijken of anders nog eens even terug te kijken. Ja, zeker. Uh, dan heb ik eigenlijk nog als laatste. Uh, morgen en overmorgen mag ik uh, het ochtendprogramma zelf presenteren. Dus uh, dan wil ik even vertellen wat ik ongeveer uh, ga behandelen morgen. Uh, nou, sowieso uh, de persconferentie die dan vanavond uh, komt. Die ga ik behandelen en dan uh, enkele stukjes eruit halen en uh, ook misschien eventuele reacties die er dan al zijn gekomen uit Zandvoort of gewoon uh, in het algemeen. Uh, we blikken ook een beetje terug op de hele week. Natuurlijk met de 4 mei, 5 mei viering. Met de historische toespraak van de koning. Op een uh, compleet lege dam. Dat was erg indrukwekkend. Uh, en om half elf bellen we met Leon van Eds. Want dan word ik niet gebeld, maar uh, Leon wordt dan gebeld voor het laatste nieuws. En uh, ook zullen we nog uh, een enkele reportage uh, laten horen van NA Nieuws. En uh, dat onderwerp is nog, uh, uh, dat moet nog uh, uh, vast uh, worden gesteld, zeg maar. Of dat moet nog uit worden. Dat moet ik al even uitkiezen. Uh, en we hebben natuurlijk op donderdag uh, het standaard item met pluspunt. Dus uh, wordt weer een, uh, wordt vanavond ook weer een, of vanavond, morgen wordt ook weer een, uh, een leuke uitzending en ook vrijdag. Uh, dus ja, en natuurlijk met uh, lekkere muziek ook. <laughs> nou, uh, ik vind het leuk dat ik het stokje aan jou kan overgeven. De afgelopen ja. vijf dagen, minus dan de vijfde... Uh, hebben we zo contact gehad. En uh, dan vanaf morgen neem jij weer het estafette stokje open. En uh, ja. ik zag ook al... Uh, ik zal daar misschien nog even met Ben ook over praten... dat vanaf uh, aanstaande zaterdag... Uh, de programmering weer enigszins op gang gaat komen. En uh, bijvoorbeeld ook zondag uh, wordt door het uh, jazzteam... in dit geval Jeroen van Sluisdam... ook weer uh, ZFM Jazz uh, de lucht ingestuurd. Dus de liefhebbers... De liefhebbers daarvan die kunnen zondag om tien uur... en dan is het niet tot twaalf, maar zelfs tot één uur... Uh, weer luisteren naar uh, het programma... wat ze een tijd hebben moeten missen, ZFM Jazz. Dus ik denk dat dat ook uh, mooie ja. berichten zijn, uh, Jelmer. Ja, zeker. Ja. We, we gaan weer een beetje opstarten. We gaan weer een beetje opstarten. Dat voelt voor iedereen goed... en ik hoop het met name ook voor onze luisteraars. Ja, zeker. Oké, okay, hey, veel succes en het ja. was mooi de afgelopen dagen met je te kunnen praten. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Bye. Bye. De stem van Phil Collins met het nummer Against All Odds. Ook wel bekend als Take a look at me now. Weer wat Nederlands. En ik heb vandaag ook een paar <coughs> nummers van Nederlandse cabaretiers in het programma opgenomen. En uh, we gaan luisteren naar Frans Halsema. Frans Halsema, uh, op zeer jonge leeftijd, net in de 40, uh, overleden. Maar hij heeft een aantal prachtige standaardwerken... op zijn naam staan... die nog veel gespeeld worden. Ik denk aan nummers als Voor Jou... en Zondagmiddag Amsterdam Buitenvelden, om er maar een paar te noemen... met Jenny Arjan Vluchten kan niet meer. Maar hij heeft ook wel wat meer... geestige nummers geschreven. En op de melodie van het nummer... Uh, English Country Garden... wat in de tijd in het Engeland... een hit werd door Jimmy Rogers... zingt hij een uh, nogal geestig nummer en dat heet Op de Amsterdamse Wallen. Oh, hoeveel bloemen zijn er niet te zien Op de Amsterdamse Wallen 2917, indrukwekkende gevallen. Zwarte riek en rode leen, Lulu met het houten been, Groningse griet en Marloes uitgeleen. Alles groeit en bloeit, meer dan ooit voorheen, op de Amsterdamse walen. Veel vogels zingen er een lied op de Amsterdamse walen. Oh, hoeveel talen hoort men er wel niet als de avond is gevallen. Russisch en Amerikaans, Duits en Zweeds en en Spaans. En af en toe ook een beetje Jordaans. Oh, het rijlt en zeilt in dit Ondermaanse op de Amsterdamse walen. Van die buurt als van een mooie vrouw die nog nimmer is gevallen. Hoeveel verschillen zijn er niet te bouw op de Amsterdamse walen? Hier een gevel rank en fijn, daar gotiek beheerst van lijn. En de barok van het oude kerksplein. Het is een feest voor de geest eventjes te zijn op de Amsterdamse walen. Frans Halsema, uh, u weet ik ben een liefhebber onder andere van Portugese muziek en ik heb nu klaarstaan een nummer van de Portugese zanger João Braga met een nummer getiteld Etao Bom Cantaro Fado, oftewel het is zo lekker om de fado te zingen. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avó, ter esperança num destino e ter quem gosta de nós. Na vieze traz revés, mas depois da menice há quem adora a velhice, para ser menino outra vez, ser menino. Que altivez De otimismo Desatino Ver tudo bom e divino Toda esperança Toda fé Enquanto a vida assim é É tão bom Ser pequenino Ver tudo com alegria Sem longas sem demoras. A sonhar a sós Com a grandeza deste mundo E para bem mais profundo Ter pai, ter mãe, ter avó Ter muito elevo a sonhar Acordar e ter carinho Ter este mundo inteirinho No brilho do nosso olhar Viver alheio ao penar Estorbe Um torpe preferido Julgar-se Eterno menino Supor-se eterna criança E num destino Sem esperança teres esperança Talhos de mocidade de me doce Claridade Roubando-me ao tempo atroz Quero ter Na minha voz Para cantar O meu passado É tão bom Cantar o fado E ter quem goste de nós Wat is dat toch heerlijke muziek. Die Portugese vaderachtige achtige muziek. Met die mooie taal. Altijd weer genieten. Genieten dat kunnen we ook van artiesten hier uit de regio. Uh, nou, uiteraard Boudewijn de Groot. Uh, dat is uh, natuurlijk een van onze allergrootste artiesten hier uit de regio. Maar ik ben ook altijd bijzonder gecharmeerd van uh, een duo Veldhuis en Kemper. Uh, ontzettend leuke mooie en uh, soms ook mooi gevoelige nummers. We gaan nu naar een van hun meest bekende nummers luisteren van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.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 De was. Ik niet de man maar juist de taai was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragoe, maar de pastai was. Ik niet zo gesloten, maar vrij was. Ik niet het kind, maar de vochttaai was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was.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 Ik alles pas wat jij was, en jij was dan wie bos. En ik dan nog steeds bij was En jij dan nog steeds, ik dan nog ste nog steeds bij was. En nu het toch In het mooie Nederlandse repertoire zetten. zitten gelijk maar nog een andere prachtige dracht eraan. van de cabaretgroep Donkey Shocking. met onder andere Jaak Kleuters. die nu nog steeds te beluisteren is in de Sandwich. We gaan luisteren naar de oude school. Als zou die school er nog wel zijn? kastanjebomen op het plein.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 Blaren op de grond, daar stapte je zo fijn in rond De school voorbij En z'n winters was de kachel heet En als je daar dan sneeuw in smeet dan is de heim. Het moet er allemaal nog zijn De deur, de bomen en het plein De grote hei. Een kleine staat, is misschien weg. Bali, Lombok, Zumba, vals, Flores, Timor. Dat was Donkey Shocking. Als laatste nummer voor de nieuwsberichten... het laatste nummer van het eerste uur... Heb ik, uh, gaan we naar Down Under. Misschien heeft hij wel eens een concert van André Rieu gezien in Australië... en aan het eind speelt hij dan wat we allemaal kennen als Waltzing Matilda. Eigenlijk het tweede volkslied van de Australiërs. Het nummer heet dus helemaal niet zo. Het heet eigenlijk Tom Traubert's Blues... En ik draai het hier in de originele uitvoering van een Australische zanger... met zo'n heerlijke rauwe stem, Tom Waits. Tom Roberts Blues.